Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan anderhalf miljoen mensen zijn sinds de oorlog in de Oekraïne op de vlucht geslagen. De meeste, bijna een miljoen, zijn naar Polen gevlucht. Maar ook landen verder weg ontvangen vluchtelingen, zoals Israël. Daar komen vandaag ruim 300 Joodse Oekraïners aan, vluchtelingen en weeskinderen. Correspondent Thies Brok is op het vliegveld in Tel Aviv. De weeskinderen en de andere vluchtelingen die moeten nog aankomen worden in de komende uren verwacht. Zoals je zei een groep van 300. Uh, ja, en dat komt bovenop het aantal Oekraïners dat hier al is aangekomen de afgelopen dagen. Dat zijn er zo'n 2000. Door heel Rusland demonstreren weer mensen tegen de oorlog in Oekraïne. De meesten worden meteen opgepakt, zegt correspondent Geert Grootkoerkamp. In totaal staat de teller in heel Rusland nu op meer dan duizend. Maar dat zal nog wel kunnen oplopen. In Moskou was er een uh, demonstratie op het Manegeplein. Dat grenst zeg maar, aan het Rode Plein. Uh, en daar, en ook op alle andere locaties waar mogelijk demonstranten zouden kunnen verschijnen... ...daar was een enorme politieaanwezigheid en de mensen die het... Uh, hebben gerit om naar dat Manetjesplein te komen. Die zijn uh, inmiddels, naar nou, ik begrijp, allemaal uh, ingerekend. Uh, er werd hardhandig opgetreden door de politie. En uiteindelijk bleven er alleen nog een handvol journalisten over. En die is ook gevraagd om dat plein zo snel mogelijk te verlaten. Een liter benzine kost inmiddels 2,35 euro. Maar dat is voor minister Kaag geen aanleiding om de accijns, de belasting op benzine en diesel, te verlagen. Ze wil wel naar andere manieren kijken om de stijgende prijzen te compenseren. Bij overstromingen in Australië zijn al minstens 17 mensen om het leven gekomen. Veel dorpen en steden in de deelstaat Queensland en New South Wales staan helemaal onder water. Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd. Het noodweer in Australië duurt al dagen.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 on the love. So turn on the light, make like it shine bright. And listen to this. Yeah. Jump it. Yeah! Come out. Met lekkere reggae-muziek begonnen we deze aflevering van Zandvoort op zondag. Een zonnige zondagmiddag, Zandvoort, een hele goede middag. En inderdaad, Jimmy Cliff en de Reggae Nights, pas de eerste na het nieuws en weer van twee uur. Een sportieve zondag, ook vandaag weer, uiteraard weer aandacht daarvoor. En een sportieve jongeman tegenover mij, uh, Albert-Jan Vos. Ja. Ook een goeiemorgen morgen, Albert-Jan. Ja. Wakker of ja. niet? Nou, kort nachtje, hè? Kort nachtje, ja, ja. ik hoor, dat is weer wat een hellende allemaal, hè? Ja. Het is niet anders. Het is niet anders. Ben nou. Ik benieuw, ben benieuwd of dat uh, item nog uh, tijdens het lijsttrekken... Uh, <laughs> ja, je weet het komt. uit. <laughs> en uh, dan moeten ze het hebben over, uh, over geluidshinder. Ja, je kan nog naar Pluspunt hè, van de week voor, ja, da uh, voor is... advies. Misschien kunnen we een keer uitnodigen in een uitzending. Lijkt me ook wel interessant. Je weet het uit. Het, het, het, het is wat in Zandvoort. Nou ja, Goh, in ieder geval na een korte nacht uh, zijn we er weer. Ja, we zijn er weer in Zandvoort op zondag. Uh, met uh, wederom drie uur lang live lokale radio. Uh, wat gaan wij doen? Nou, ja, natuurlijk Nou De vaste luisteraars en uh, kijkers weten het uh, inmiddels. Uh, de evenementenagenda rond de klok van half vier staat er ook weer op. En we gaan uitgebreid vooruitkijken naar de circuieren eind van deze maand... en welke onderdelen daar allemaal uh, uh, aan uh, te zien zijn en te horen zijn. Uh, het weerbericht hebben we natuurlijk ook rond de klok van half drie. Blijft het zo mooi? Worden, uh, blijf, wordt het kouder of blijf, wordt het wat minder koud? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week, ja, dat was uh, Knoet. We hebben, uh, vorige week hadden we Noortje. Noortje is inmiddels uh, gereserveerd. En uh, daarvoor hadden we Luc van 54 kilo. Die zit er nog helaas wel. Het is een echte, echte wat is het ook alweer? Een schoothondje. Een schoothondje, maar prachtig, prachtig als u die foto's ziet. Uh, in ieder geval, Luc zit nog in het dierenhuis. Maar van dit weekend uh, tijd en aandacht voor Knoet gedicht van de dag blijft nog even een verrassing. We moeten nog even overleggen de, de, tijdens de, de, de rustpauzes... om zo maar eens te zeggen welke dat gaat worden. Maar er komt natuurlijk vast wel weer een heel mooi gedicht uit. Rond de klok van kwart vijf is het zover het gedicht van de dag. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. In het tweede deel van, van dit eerste uur... gaan we uitgebreid aandacht schenken aan een speciale inzamelingsactie... Van, van, door de van oorsprong Poolse dame Alikia uit Zandvoort... Uh, uiteraard uh, voor Oekraïne. Uh, tweede uur, zoals u van ons gewend bent... Hebben we uh, de, gaan we natuurlijk de regio in. Tussen drie en vier. Want we gaan uh, ook kijken wat er in de regio uh, aan uh, goede acties zijn. Ten behoeve van uh, Oekraïne. We gaan bijvoorbeeld naar Dirkshorn, Want de vrijwillige brandweer uh, die schenkt uh, brandweerpakken uh, voor Oekraïne. En in vijf huizen uh, maken ze speciale geel blauwe boeketten... En de opbrengst gaat naar het, naar het doel Oekraïne, Giro 555. Verder gaan we ook nog even naar Schiphol. Want ja, natuurlijk de vliegtuigen uit Rusland van Eeroflot... die komen ook niet meer op Schiphol. En ook van de vliegtuigmaatschappij uit Oekraïne... die landen ook niet meer op Schiphol. En wat dat voor gevolgen heeft. Dat allemaal tijdens CFM in de regio tussen 3 en 4. We hebben natuurlijk ook pit report, om kwart over vier ontbreekt ook niet. Om tien over half drie gaan we voor het eerst kijken naar de voetbal-eredivisie. En met een rechteroog kijken we nog naar het WK All-Round de allesbeslissende dag. Die wordt vandaag geschaatst in Hamar. Als er wat te melden is, dan zullen we die berichten zeker niet onthouden. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandsport. En met uh, inderdaad heel veel uh, aandacht voor de Oekraïne en uh, de inzameling uh, daarvoor. En uh, mede ook uh, door de oorlog uh, in de Oekraïne is het natuurlijk ook de situatie rondom de benzineprijzen. Een liter benzine kost bijna, bijna evenveel als een biertje inmiddels. Hier is Womek en Womek en Teardrops.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 and some affection this side Little trust and some passion be it nice It's all I desire I need it, I cannot deny Oh, hey, I don't see something From my eyes only You know emoji Got emoji, Ah, you know he'm I'm my hands Show me a little bit of dance, dance. A little bit dance. Show me a little bit of dance. Show me a little bit dance, oh no. dance. Lately I've been losing my mind. Certain things I can't find. In the middle of the night.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 Als eerste hoor je de lekkere hit uit de jaren tachtig van Womack en Womack en de Teardrops. Gevolgd door nieuwe muziek van uh, uh, Oma Lai en uh, Justin Bieber, de single heet Attention. Inmiddels kwart over twee geweest. Nogmaals een hele goede middag en leuk dat je luistert. Een zonnige zondagmiddag, dus waarschijnlijk ben je gewoon de deur uit. Maar mocht je nog de deur uitgaan, neem dan ook een radiootje mee... waarop je ons kunt ontvangen. Want we hebben nu onder meer het nieuws in het kort voor je. Uh, iedere eerste maandag van de maand om 12 uur... worden alle sirenes in Nederland getest. Zo ook morgen 7 maart. Vanwege de oorlog in Oekraïne zou onrust kunnen ontstaan... door het afgaan van de sirenes... Daarom kondigen de gemeentes de maandelijkse test van de sirenes deze keer van tevoren aan. De sirenes worden op iedere eerste maandag van de maand getest... zodat iedereen het geluid herkent bij een ramp of een zwaar ongeval. Het geluid van de sirenes duurt 1 minuut en 26 seconden. Wanneer de sirenes langere en meerdere malen achter elkaar loeien... is er sprake van alarm. Mensen moeten dan, via, dan direct naar binnen deuren en ramen sluiten... en de elektronische ventilatie uitzetten... Via radio of tv van de regionale calamiteitenzenders wordt dan meer informatie gegeven. Dus morgen om 12 uur gewoon een test. De verkiezingskrant 2022 is uit. In deze speciale editie over de gemeenteraadsverkiezingen stellen de tien politieke partijen die in Zandvoort meedoen zich aan hun voor. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart. Op deze drie dagen zijn de stembureaus stembussen geopend en kunt u kiezen op welke partij u uw stem wil uitbrengen. Om u te helpen bij het maken van een goede keuze heeft de gemeente Zandvoort een verkiezingskrant uitgebracht waarin alle partijen zichzelf presenteren aan de inwoners van Zandvoort. En daarnaast wordt informatie gegeven over zaken als het proces van stemmen, de locaties van de stembureaus en drie Zandvoortse ambassadeurs doen een stemoproep.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 Om drie uur middags is op de remise van Spaarne-Landen aan de Kamerling-Onderstraat... de officiële start van de circulaire hotspot. Al enige tijd zijn drie organisaties op deze locatie aan, eh, bezig met dagbestedingsactiviteiten. Dit is eh, in aanloop naar de, een toekomstig volwaardig circulaire hotspot... met een milieuplein, een plek waar duurzaamheidsambities... en maatschappelijke initiatieven samenkomen en elkaar versterken... Wethouder Raymond van Haven en Gert-Jan Bluis geven de officiële start zijn. In de circulaire hotspot werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... met materialen en producten die anders onnodig weggegooid zouden worden. Denk hierbij aan een repaircafé voor kleine elektronische apparaten... een fietswerkplaats of bijvoorbeeld een kringloopwinkel. De organisaties Jutters Geluk, Eco Effect en de Verbeelding Zandvoort... zijn sinds een aantal maanden op de locatie aan van de Remise Spaanlanden bezig... om waardevol werk te bieden aan inwoners van Zandvoort. De organisaties willen laten zien dat iedereen op creatieve wijze... met minder veel meer kan doen. Duurzaam en tegelijkertijd rijk leven, dat is helemaal van deze tijd. Het aantal, organisatie, het aantal organisaties wordt nog verder uitgebreid.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 Op een deel van de boulevard en ook voor parkeerterrein De Zuid en Parkeergarage Centrum, LDC, gelden aangepaste tarieven. Bekijk alle tarieven rustig eens op de website van de gemeente Zandvoort. Nou, wij van de CFM hadden ook op de Facebookpagina daar een bericht over geplaatst, Albert Jan. En de mensen hebben daar flink op gereageerd, dat begrijp je wel natuurlijk. Hè? Dat het, het, het tarief van uh, 3,50 euro per uur. Ja. En ook mensen uit de, uit de regio en ver van uh, buiten de regio hebben gereageerd: van uh, Nou, dat wordt uh, kiezen voor een andere badplaats als ik uh, nog uh, naar het strand uh, toe wil. Dus. Ja, of ze daar helemaal goed aan doen, uh, dat tarief van uh, 3,50 euro per uur. Ik weet wel waar het vandaan komt trouwens, hoor. Maar, uh, zeg, zeg het maar. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat als je mensen een uh, goedkope tarief... ook in het centrum uh, gaat uh, aanbieden, dan gaan ze de hele dag uh, daar parkeren... en dan gaan ze naar het strand toe. En dan kunnen mensen die daar uh, even een boodschap uh, willen doen... Uh, of uh, even naar, uh, naar uh, bijvoorbeeld de kledingzaak toe... ja, die kunnen hun auto dan niet meer op een normale manier kwijt. Dus dat is een beetje het idee, maar 3,50 euro... ja, dat gaat wel helemaal de andere kant op, denk ik. Hè? Dus uh, nou ja, volg ook de kieswijzers uh, voor uh, welke partij ervoor... en welke partij daar tegen is. En dan kan jij... Uh, 16 maart aanstaande, jouw stem daarover laten horen hier in de gemeente Zondvoort. Lekker weer, wel een graadje of zes, dus hou daar ook rekening mee als je naar buiten gaat. Mm -hmm.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 Het is vandaag weer gezellig druk hier in Zandvoort. Ja, uiteraard geldt terecht natuurlijk met het mooie weer. en graadje of zes, lekker solide in Zandvoort. En dan uh, dit op de Zandvoorts Radio. Joe Cocker en de Summer in the City. 10 tot 14 mei, dan vindt er plaats in Italië het Songfestival van uh, dit jaar. En we weten wie de bijdrage gaat worden voor uh, Nederland daar. Dat is uh, S10 met deze single, De Diepte. See dat het gaat worden, wat gaat worden daar in uh, Italië... met uh, deze van uh, S10 en de diepte. Zie je de Weer Inmiddels uh, half drie een zonnig zandpoort. Maar inderdaad de vraag, blijft dat zo, Albert-Jan? Na een aantal zonovergoten dagen... trekken vandaag wolkenvelden over de regio. Toch schijnt tussen de wolken door ook af en toe de zon. Nou, hij schijnt hier tenminste volop... De wind waait matig uit het noordoosten en het wordt niet warmer dan een graad of zeven. Door de stevige wind en duidelijk minder zon zal het een stuk kouder aanvoelen. Vanavond en vannacht is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een paar graden onder nul. Morgen schijnt de zon weer flink, maar her en der zijn ook nog wat wolken zichtbaar. Het blijft opnieuw droog en het wordt ongeveer zeven graden. Daarbij waait een zwakke tot hooguit matige oosten tot zuidoostenwind. Gaan we naar de dinsdag. Dinsdag schijnt de zon ook volop en dat is ook woensdag het geval. Er is geen wolkje aan de lucht en het blijft dan ook droog. Er waait een matige zuidoostenwind en het wordt met waarden rond de 10 graden weer wat zachter. Ook donderdag schijnt de zon onafgebroken, maar vanaf vrijdag zijn er ook weer wolken zichtbaar. Toch blijft het ook dan beho behoorlijk zonnig. De wind blijft aanhoudend uit het zuidoosten waaien... en het wordt iets zachter met 11 tot 14 graden. Aldus Rico Schreuder. Nou, als ik dat weerbericht zou horen van je, Albert-Jan... kan ja. de cabrio weer uit de garage. Dat Hoe is het daarmee? Is hij er alweer klaar voor of ik, niet? Ik kan ze in de garage gaan kijken, maar volgens mij staat hij er niet meer. <laughs> oh ja, oké. Okay. Die tijd was het Ja, nee, dat is ook zo. Uh, nou, we gaan uh, het weer. Is trouwens na te lezen op uh, de pagina van uh, Rico Weer. Of kijk ook uh, eens op de eigen CFM app daarvoor. Dat was het weer. Ja, ja. Lekker weer de komende dagen en uiteraard ook lekker zonnige muziek op de radio hier in Zandvoort. Zoals je dat al 31 jaar gewend bent, want we staan al 31 jaar en daar zijn we uiteraard trots op. Met nu uit de jaren 80 Laura Benneken, Self Control.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 To the 80s met Laura Brennigan, je de self-control. Zo dadelijk uh, het nieuws, of de, de standen uit de eredivisie, dus uh, daar gaan we aandacht aan besteden. Dus wil je ze nog niet horen en vanavond pas zien uh, tijdens Studiosports, moet je de helft de radio zachter zetten na deze... Zondagmiddag bij CFM, maar ook uh, lekker veel gauwe oude muziek. Straks uh, na de voetbaluitslagen uh, krijg je ook nog een uh, heerlijke gauwe oude trouwens. En uh, nu draaien er ook eentje dus. Tina Turner en I uh, wanna fight no more. En zo is het maar net. Het is tijd voor de Eredivisie, uh, Albert-Jan. We beginnen met een uh, gestaakte wedstrijd van uh, afgelopen vrijdag. Ja, en dat betrof de wedstrijd uh, Vitesse thuis tegen Sparta-Rotterdam. Op een gegeven moment was de stad 0-1 en uh, vlak voor het einde werd er weer vuurwerk afgestoken. Het was weer zover. En rende een man over het veld, die keurig in beeld kwam trouwens... en uh, die van de ene kant naar de andere kant rende. Ik ben benieuwd of die inmiddels gevonden is. Want uh, ja, die, hij had zijn uh, ogen niet afgeplakt. Geen balkje voor zijn ogen? Die moeten vinden zijn. Okay. Goed, het vuurwerk was de doorslaggevende factor. Dus, dus uh, bijna tegen het eind van de wedstrijd werd de wedstrijd gestaakt. Uh, op dit moment weten we niet of die, wanneer die eventueel ingehaald wordt of dat uh, deze stand blijft staan. In ieder geval Vitesse Sparta gestaakt bij een stand van 0 tegen 1. Was het toch echt uh, nog maar een uh, paar minuten ja, te spelen? Dat een paar minuutjes. Dus. Oké, okay, nou we gaan ervan uit dat uh, die stand dus uh, wel blijft uh, staan al daar. De wedstrijden van uh, gisteren 3 werden er gespeeld. De eerste Willem 2 tegen SC Heerenveen. Helemaal niet gescoord. 0 tegen 0. Dat was wel het geval bij Go Ahead Eagles thuis tegen FC Utrecht. Daar was de eindstand 1 tegen 1. En dan uh, de derde en laatste wedstrijd van uh, gisteren. Jawel, Feyenoord tegen FC Groningen. Een gelijk spelletje, want uh, daar werd het uh, 1 tegen 1 uh, weer. Uh, maar uh, 1 punt voor uh, Feyenoord. Ja, Gaat niet zo lekker. Maar je kan het ook omdraaien. Een punt voor FC Groningen. Ja, goed nieuws. Ja, goed Kijk. nieuws. Goed, gaan we naar vandaag kwart over twaalf. De wedstrijd uh, in Eindhoven. PSV ontving Heracles Almelo. Eindstand 3 tegen 1. Zojuist om half 3 zijn er uh, twee wedstrijden gestart. Uh, waaronder uh, uh, nee, uh, één wedstrijd één wedstrijd. Ja. Waaronder uh, dus uh, als enige FC Twente tegen SC Cambuur. Uh, daar is nog niet gescoord. 0 tegen 0. Nou, maar goed, in ieder geval PSV houdt de druk erop bij Ajax... die om kwart voor vijf mag aantreden thuis tegen RKC Waalwijk. Daar zijn inderdaad wel twee wedstrijden. Want die andere is NEC tegen AZ. En dan krijgen we om acht uur vanavond nog een wedstrijd. En dan hebben we het over Fortuna Sittard thuis tegen Pek Zwolle. We houden de wedstrijd van vanmiddag half drie uiteraard voor je in de gaten. En nu weer lekker meer muziek. Waaronder deze van Manfred Mann Het blijft een geweldige entertainer. Deze Robbie Williams en uh, je hoort hem met uh, een van zijn meest uh, succesvolle plaatjes. Dat was uh, Fiel. We gaan het hebben over uh, de situatie uh, in de o uh, Oekraïne natuurlijk. Uh, ja, vreselijk om uh, ook uh, al die beelden op dit moment... Uh, te zien en dergelijke, maar er is een, een, een dame hier in Zandvoort die uh, voor uh, ja, een, Oekraïse, of nee, een Poolse Paulse, dame Paulse is dame. het, ja. en uh, die uh, heeft een inzamelingsactie voor uh, de mensen in Oekraïne opgezet. De van oorsprong Poolse dame Alikia uit Zandvoort is een inzamelingsactie begonnen voor Oekraïne. Het loopt storm, de burgemeester is al middels bij haar thuis geweest en hij is... Uh, uh, zaterdagochtend. Uh, ik ben zaterdagochtend begonnen, want ik moest wat doen. Ik heb veel connecties in Polen. Dus had een oproep op Facebook geplaatst voor spullen... En, die de... en de eerste lading is al aangekomen. Vanuit daar wordt het door mensen die ik ken... naar de grens met Oekraïne gebracht. Inmiddels gaan ook huisartsen en tandartsen kijken wat ze kunnen doneren. Omdat het logistiek gezien voor haar niet haalbaar is om de actie voor te zetten... vroeg ze hulp aan stichting Schenk een glimlach. Zij halen in meerdere steden in Nederland spullen op, die worden ingezameld en zorgen voor de juiste papieren en vergunningen, zodat het op de juiste plek aankomt. Er is nog behoefte aan medicijnen, zoals pijnstillers, zoutoplossing voor ogen, wondontsmettingsmiddelen, verband insuline, etc. en andere medische artikelen. Men wil ter plekke een professorisch veldhospitaal opzetten. Ook nodig zijn zaklantarens, gasflessen en branders om soep te kunnen koken, zakmessen, walkie batterijen en powerbanks. En het resultaat tot nu toe is al uh, van uh, een bus vol... met uh, vooral medische artikelen, hygiënische producten en thermische dekens... dus onderweg naar de Poolse en Oekraïnse grens... waar de goederen zullen worden overgebracht naar Oekraïne. Nou, in ieder geval een geweldige actie. En mocht u nog spullen uh, willen inleveren, dat kan bij Alikia... Uh, want uh, de spullen kunnen worden afgeleverd bij haar in de Van Spijkstraat 148 al hier. De van Spijkstraat 148 al hier. I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 lekkere zonnetje van vandaag. Vast zeker ook deze zonnige plaats. de nieuwe single van Camilla Cabello samen met Ed Sheeran. En bam bam, zo heet deze nieuwe single van deze beide mensen. Nou, een mooie, mooie nieuwe plaat Albert-Jan. Krijg je een beetje de zomer in je bol als je dat zo hoort? Ja, ik begin al te boeken. Ja, ja, ja, het ja zo snel mogelijk weg. Zo snel mogelijk hier weg. Ja, zeker. Nou, uh, ja. heb je nog een uh, positief bericht om ja, dit zeker, uh, eerste uur af ja, te sluiten? Ja, zeker. Ja, de, de, de verkiezingen komen eraan. En we hadden uh, van tevoren, we waren er uh, via sandvoortkiest.nl, uh, uh, een viertal debatten uh, gepland. Maar daar komt er morgen nog eentje bij. En wel voor de zevende kiezer. Morgen om 7 uur uh, wordt op initiatief van Nigel Lancaster van Golfclub De Junes een extra verkiezingsdebat georganiseerd. Onder leiding van Jaap Lampen worden, uh, uh, worden de politieke partijen de gelegenheid geboden om het publiek duidelijk te informeren en te overtuigen waar een partij voor staat. Een mooie locatie uh, voor de zevende kiezer morgen om 7 uur. Ja, want we hadden dus het economisch debat, we hadden het sportdebat, het jongerendebat. En dan zouden we naar het lijsttrekkersdebat gaan. Maar morgen dus uh, die extra uh, uh, uh, bijeenkomst uh, in het kader van de zevende kiezer. Op, uh, en dat begint om zeven uur, duurt tot negen uur in de Junes Golfclub Duintjesveld. Uh, en dan gaan we natuurlijk naar vrijdag. Dat is de, het grote lijsttrekkersdebat. En dat begint om half acht avonds tot tien uur s avonds in Theater de Krocht. Onder leiding van onze collega Ben Zonneveld. En mocht je er niet live bij aanwezig kunnen zijn... maar wel het willen volgen, dat kan via ons tv-kanaal. Kanaal 40 via Sigo en ook via KPN op kanaal 1367. Daar zijn de debatten live te volgen. Tot zo na het nieuws en weer van drie uur. I have a into my at me, and we're laughing with love at it all. Look at our life now, all tattered and torn. We fuss and we fight and delight in the tears, and we cry until dawn.